12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag. Pas in 2014 herstelt de arbeidsmarkt, zo verwacht het UWV. Zeker 22 doden bij zelfmoordaanslagen in Afghanistan... en 10 van de 65-plussers is onder voet. Het weer vanmiddag zonnige periode, maar ook wat buien. In het zuiden en oosten is daarbij kans op onweer. 16 graden wordt het in het noorden van het land, 19 graden in het zuiden. Vanavond, dan wordt het geleidelijk droger. Morgen opnieuw veel bewolking en geregeld regen. Wel is het dan aan de warme kant, met maximaal rond 19 graden. Het UWV verwacht dat de arbeidsmarkt pas in 2014 weer een beetje herstelt. Dat schrijft de uitkerings- en werkbemiddelingsinstantie in een jaarlijkse prognose. Directeur André Timmermans van het UWV nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, meneer Timmermans, uh, pas in 2014 een beetje herstel. Is het tot die tijd stabiel of wordt het nog erger ook? Nou, dit jaar neemt uh, het aantal werkzoekenden uh, fors toe. Uh, volgend jaar nog licht toe. En uh, inderdaad, vanaf 2014 zullen we een geleidelijke daling van het aantal werkzoekenden zien. Eerst wordt het nog wat erger. want we zitten nu op net onder de half miljoen, hè? Ja. En, en dat wordt dan in 2014... Ja, dat zal dan met zo dit jaar met zo'n 60.000 stijgen. Nog 60.000 erbij voordat, we in, uh, ja, voordat het weer wat beter gaat. Ja. In, in welke sectoren uh, is, is het probleem nu het grootst? Het grootste is het probleem op dit moment en ook de komende jaren in de bouw, in de industrie en in het openbaar bestuur. Aha. En, en, en zijn er uh, ook sectoren ja, waarbij je juist meer banen gaat verwachten? Ja, dat is zeker zo. De zorg is echt een sector die groeit, hoewel dat wel afhankelijk is natuurlijk van bezuinigingen die wel of niet in die sector worden doorgevoerd. Daarnaast techniek mm -hmm. is een sector die nu al op sommige gebieden, maar zeker in de toekomst, behoorlijke tekorten zal laten zien. Voor de groothandel geldt dat en we verwachten ook dat het uitzendwerk uh, in de loop van volgend jaar... weer wat gaat aantrekken. Aha. En, en binnen de mensen binnen, ja, binnen de, de, de werkzoekenden... zijn er nog categorieën aan te geven... Die het, uh, die het echt moeilijk gaan krijgen? Opvallend moeilijk? Ja, het is uh, zo dat um, uh, wij uh, verwachten... dat uh, met name mensen die uh, ouder zijn, 55-plussers... maar ook mensen met een arbeidshandicap... dat die met name erg veel last zullen hebben... bij het vinden van een baan. Ja, en, en ze zijn te duur?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 Um, en wij verwachten dat het aantal werkzoekenden uh, daarvan ongeveer zal stijgen tot een uh, procent of elf. 11%. Dus dat is heel, heel, heel, uh, heel aanzienlijk. Um, waarbij het uh, wel belangrijk is om uh, meteen ook te constateren dat weliswaar het aantal vacatures natuurlijk uh, gering is en ook daalt, uh, hebben we aangegeven. Uh, die groei van die vacatures die zal pas in de loop van volgend jaar gaan, gaan plaatsvinden. Maar het is wel zo dat doordat we tegenwoordig een uh, erg flexibele arbeidsmarkt hebben. Dat zich op zich door het jaar door wel veel baanopeningen voordoen. Dus ik zou uh, natuurlijk uh, is het zo dat deze cijfers reden geven tot zorg. Aan de andere kant wil ik ook graag schetsen dat uh, op dit moment ook uh, continu wel zo'n 100.000 vacatures ook openstaan. Dus het is niet zo dat er een situatie is waarin je zegt ja, er is helemaal geen enkel perspectief op werk. Maar voor die twee groepen die ik noemde. Namelijk ouderen en mensen met een arbeidshandicap. Ja, die zullen extra aandacht euh, behoeven. om ook daadwerkelijk een plek op de arbeidsmarkt ook te vinden. En ook flink in zichzelf moeten investeren. Het is een duidelijk verhaal. Directeur André Timmermans van het UEV, dank u wel. Veel burgerdoden bij een dubbele zelfmoordaanslag. in de Zuid-Afghaanse stad Kandahar. Zeker 22 mensen zouden zijn omgekomen. en zo'n 50 mensen zijn gewond geraakt. Zuid-Azië-correspondent uh, Lucas Waagmeester. Lucas. Uh, kan je iets meer vertellen over die aanslag? Nou, in ieder geval is het duidelijk dat het een aanslag is geweest met een ouderwetse doel om zoveel mogelijk burgers te doden. Het gebeurt vlak buiten een militaire basis. Er zit, er zit bij het vliegveld van Kandahar waar truckers staan te wachten om hun lading te lossen op het kamp op die basis. En daar zijn natuurlijk ook winkeltjes, theehuisjes. Daar zitten die mannen ja, even te rusten van een reis. En daar is een motor volgepakt met explosieven tussen gaan staan en de zelfmoordenaar heeft dat ding tot ontploffing gebracht. Midden tussen de mensen dus en vervolgens is er een tweede bom afgegaan, kort nadat anderen waren toegestroomd om hulp te verlenen. Dus ja, als je het zo aanpakt, we hebben dat natuurlijk wel vaker gezien, dan heb je maar één doel en dat is gewoon zoveel mogelijk ellende aanrichten. En dat is kennelijk gelukt. Dan rijst de vraag, zit de Taliban hierachter, Lucas ja, zij eisen die aanslag op. Hè. En uh, laten we eerlijk zijn, de internationale troepenmacht is nu al tien jaar bezig... om in dat gebied daar rond Kandahar, uh, waar dit gebeurd is, om dat Taliban vrij te krijgen. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Hè. De troepenmacht die trekt zich terug. Uh, dat Franse leger uh, moet binnen anderhalf jaar daar de strijd overnemen. en nou ja, Het heeft er uh, eigenlijk nooit naar uitgezien dat dat uh, een echte succes gaat worden. Dat Taliban pakt nu zelfs uh, gewoon daar burgers op een vrij grove manier... Ja, het is toch wel een beetje opmerkelijk, toch wel, hè? want je ziet uh, dit soort zelfmoordaanslagen op burgerdoelen. Die zie je toch ook zelfs van de Taliban, ook zelfs in Afghanistan nu dagelijks. Waarom juist burgers, Lucas? Waarom hebben ze het juist daarop gemunt? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Hè? Ook nog op deze manier, hè? twee bommen achter elkaar. Dat is een methode die je, die je zag op het moment dat de sectarische oorlog in Irak bijvoorbeeld op zijn velst was, hè? op zijn hevigst. Maar niet zozeer in Afghanistan. En ze pakken dus lokale mensen die werken in de bevoorrading van die militaire basis. daar. Het lijkt erop dat ze ja, op deze manier nog eens duidelijk willen maken dat dat gewoon niet wordt getolereerd. Dit is in wezen een hele grove manier van intimidatie uh, op de lokale uh, bevolking. Je kunt je wel een beetje voorstellen ja, hoe dat uh, zal gaan als de buitenlandse troepen straks uh, vertrokken zijn. Lucas Waagmeester, dankjewel. 10% van de zelfstandig wonende 65-plussers in Nederland is ondervoed. Van de ouderen die thuiszorg krijgen, is zelfs een derde ondervoed. Verzoek van het ministerie van Volksgezondheid heeft de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek gedaan. En hoogleraar gezondheidswetenschappen Visser over waarom veel ouderen te weinig eten. Het kan via de eetlust gaan. En dan, ja, het is moeilijk om iemands eetlust weer weer op een normaal pijl te krijgen. Maar ook. Allerlei voorbeelden als bijvoorbeeld een slecht zittend gebit, waardoor iemand denkt: van nou, ik ga maar niet meer iets eten, ik neem wel een kopje soep. Of um, uh, depressie, rauwverwerking. Uh, het kan heel divers zijn waardoor iemand eigenlijk niet meer voldoende eet op oudere leeftijd. Dit is het NOS door Alt Megens. Syrië dan. President Assad heeft een nieuwe premier benoemd. Het is de voormalige minister van Landbouw, Riyad Hijab. midden oosten Sander van Hoorn. Sander, kun je iets vertellen over die meneer Hijab? Wie is dat? Iemand die uh, heel erg achter de president staat... die uh, vooraanstaand is binnen de baatpartij van uh, president Assad. En uh, wat dat betreft iemand die dus uh, uh, heel erg het uh, huidige beleid steunt. Iemand die juist al minister is geweest. En ja, je hoeft er verder weinig van te verwachten. Dat scheelt, want uh, het kabinet in Syrië heeft weinig te zeggen. Net zoals het parlement. Het ligt nu echt allemaal bij de president en de veiligheidsdiensten. Hmm. Maar waarom dan toch een nieuwe premier als hij toch niet zoveel te zeggen heeft? Omdat dat uh, moet. Hè. Kijk, er is een uh, nieuwe grondwet, formeel. En uh, toen zijn er uh, parlementsverkiezingen geweest, ook formeel. En dan hoor je dus ook een nieuwe regering te krijgen. En deze nieuwe premier mag dat dus uh, gaan doen. En trouwens, er zijn wel mensen die hadden verwacht... dat Assad hier een, een soort uh, uh, toegift had gedaan. Hè, want in dat nieuwe parlement zitten ook oppositieleden. Het zijn er niet veel. Het is geen echte oppositie. En het is al helemaal niet de oppositie van het vrije Syrische leger. Maar toch oppositieleden. Maar ja, hij heeft daar dus niet voor gekomen om zo iemand tot premier te benoemen. Het is echt een loyalist geworden. Een premierswissel dus waar we eigenlijk niet zoveel van hoeven te verwachten... qua verandering van beleid, begrijp ik. ik. Ik zou er inderdaad niet te veel van verwachten, nee. Sander van Noorn, dankjewel. Steeds minder mensen willen leraar worden. Er hebben zich bij PABO en lerarenopleidingen tot nu toe 9000 mensen aangemeld. Dat is 11% minder dan vorig jaar. Andere opleidingen trekken juist meer studenten. Het agrarisch onderwijs is de grootste stijger. En ook kunstopleidingen zijn in trek. Volgens de HBO-raad gaat het niet om definitieve cijfers, maar zijn ze wel veelzeggend. Dit zijn voorlopige aanmeldingen. Mensen kunnen zich op meerdere hogescholen hebben ingeschreven. Dus het is een voorlopig beeld. In oktober heb je pas de definitieve inschrijving. Maar hogescholen kunnen hiermee wel al goed voorspellen hoeveel studenten ze ongeveer binnenkrijgen. De Russische president Poetin wil de militaire samenwerking met China uitbreiden. In Peking zei Poetin dat hij bijvoorbeeld meer gezamenlijke oefeningen wil houden. In april hielden China en Rusland een zesdaagse oefening in de Gele Zee... aan de oostkust van China. Na de Koude Oorlog hebben China en Rusland de banden... op politiek en economisch gebied aangehaald. De militaire samenwerking kwam later op gang. Sommige buurlanden van China maken zich zorgen... over de snelle modernisering van de Chinese krijgsmacht. En dan Oranje. Alleen als het Nederlands Elftal de EK-titel pakt... kunnen de spelers rekenen op een huldiging in Amsterdam. Dat heeft burgemeester Van der Laan besloten. Gaat Oranje dit keer niet bij een tweede plaats in het zonnetje zetten. Na de verloren WK-finale twee jaar geleden... kreeg het Nederlands Elftal wel een boottocht door de Amsterdamse grachten. Volgens de burgemeester stelt zo'n tweede plaats wel wat meer voor... dan een tweede plaats op een Europees kampioenschap. Amsterdam bereidt trouwens wel, euh, zich wel al voor op een huldiging bij toernooiwinst. Die zou dan op 2 juli zijn, dat is een dag na de finale in Kiev. 10 over 12. dit was het uitgebreide NOS-journaal. Nog een keer de hoofdpunten. Het UWV voorziet pas in 2014 een herstel van de arbeidsmarkt. Voorlopig stijgt het aantal werkzoekenden nog, vooral onder de groep 55-plussers. Zeker 22 doden en tientallen gewonden bij aanslagen in Afghanistan. Twee zelfmoordenaars bliezen zich op bij een NAVO-basis in Kandahar... En 10 van de 65-plussers is ondervoed. Soms als gevolg van een depressie, maar soms ook omdat ze pijn hebben bij het eten. Dit was het, zometeen hier op Radio 1 de NCRV met lunch. Voor een ondernemer is geen enkele dag hetzelfde. Zo dacht u te gaan lunchen met een goede klant, maar heeft hij net afgebeld en heeft u tijd over.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 Goedemiddag allemaal, de NOS heeft plan om het traditionele slotdebat... op de verkiezingsdag met een dag uit te stellen. Hoe dat zit, dat horen we zometeen van Peter Kloosterhuis. In het mediaforum, Katrien Keil en Juri Albrecht. Het gaat over de beeldvorming rond SP-leider Emile Roemer. Vanwege de gunstige peilingen wordt hij steeds meer gezien... als serieuze premierskandidaat. Alleen moet hij niet te vaak met de verslaggever van Giel Beelen praten. Nu lees ik meneer Roemer vanochtend in de krant... Uh, en het was gisteravond ook al in alle, alle journaals... Uh, Boris Jeltsin wil asiel verlenen aan Mohammed Gaddafi. Wat, wat denkt u dan als u zoiets hoort? Ja, altijd al een beetje een rare man geweest. Ja, zoals jongen getwijfeld weet, Boris Jeltsin is al jaren dood. In de Nationale Nieuws en Sportquiz zometeen Roland Bol uit Den Haag. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Ja, Als het aan de NOS ligt, dan komt er een eind aan de traditie van een slotdebat op de avond van de verkiezingen. Het plan is om het slotdebat te verplaatsen naar de volgende dag. Peter Klooshuis is hoofd evenementen van de NOS en eindredacteur van het slotdebat. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, waarom moet dat verplaatst worden? Het hoeft niet verplaatst te worden. Alleen bij de vorige verkiezingen zijn ze niet doorgegaan. Dus bij de vorige landelijke verkiezingen en een van de verkiezingen daarvoor. Of dat nou provinciale statenverkiezingen waren of de gemeenteraad, weet ik niet meer precies heeft Paul Witteman één keer bij een lege tafel gezeten... en één keer alleen met Wilders, met Wilders ja, ja, omdat de kan... anderen niet kwamen. Nou, beide gevallen zou ik niet willen spreken van een slotgesprek... of een slotdebat <laughs> zoals we dat graag willen. Nee. Dus eigenlijk is dit plan bedoeld om de partijen te willen te zijn. Ja. Ervan uitgaande dat de uitslagen... en omdat we in Nederland nog steeds met de trooie potlood stemmen... en omdat de verkiezingen niet minder spannend zijn geworden de afgelopen jaren... de uitslag en de definitieve uitslag steeds later wordt waardoor de bereidheid van politici om aan te schuiven ja. ook verlaat wordt. En om nou te voorkomen dat het echt nachtwerk wordt... dus zoals de vorige keer wisten we het rond half vier. Ja. Dan zit er meestal veel bier in om nog een slotgesprek te voeren. <lacht> om nou te voorkomen dat, uh, dat het half vier wordt... dachten we, de, we zijn de partijen uh, ter willen En we hebben mooi om half negen op Nederland één... een uur uitgetrokken om het slotgesprek te voeren. Maar dan een dag later? Een dag later, ja. Dat, is, dat leek ons een betere alternatief dan niet... Of om half vier met één of met twee. Mm. Maar als die partijen zeggen, het is per slotrekening nog maar een uitnodiging. Als zij zeggen, nee, we doen het liever op de dag zelf. Zijn ze ja. uiteraard van harte welkom. Paul Witteman, de naam viel even. die doet eigenlijk al jarenlang dat, uh, dat slotdebat. Die, uh, ja, die maakt zich een beetje zorgen. Die zegt, als we dit gaan doen, dan uh, ben ik bang dat die partijen die dag daarna wel iets anders te doen hebben. Dan een slotdebat voeren. Dat zou kunnen. Uh, het, uh, het slotgesprek is natuurlijk vreemd genoeg ook eigenlijk al wel het eerste gesprek wat in de dat in de toekomst kijkt. De verkiezingen zijn geweest, dus het is, een, het is natuurlijk niet het eerste formatiegesprek... maar er wordt wel voor het eerst afgetast wie met wie en hoe de verhoudingen zijn. Dat zou je ook een, Dat kan wat mij betreft ook de avond daarna nog wel. En dan blijft dat even spannend en urgent. En als het dat de eerste keer is dat laten we zeggen de zes grote bij elkaar zitten, kan dat in mijn ogen ja. nog steeds een interessant gesprek worden. Ook, ook als de kranten die ochtend allemaal uh, alle analyses, alle reacties uh, zo'n beetje op een rij hebben gezet. Het zijn bijna altijd individuele reacties. En dat is toch altijd ander, iets anders dan als je, als je de zes of zeven of acht bij elkaar zit. Dan krijgt het zijn eigen dynamiek. En ja. dan krijg je voor het eerst ook weer gewoon contact. Jullie hebben de plan neergelegd bij de politieke partijen. Want die moeten daar natuurlijk ook aan mee werken al reacties gekregen? Nee. Nee, dat, dat is ook echt op dit moment helemaal niet relevant voor ze. Ze zijn voorlopig bezig om te kijken wat ze gaan doen in die campagnes. En ze zijn nog niet bezig met wat ze gaan doen na de verkiezingen. Maar als zij in, in meerderheid zeggen, nou nee, dit willen we niet, Weet we willen toch op die avond houden, dan gaat dat gewoon op de avond zelf. Gebeuren. Maar vanzelfsprekend. Ja. Oké, okay, dankjewel voor de Graag uitleg. Gedaan. Peter Klooshuis. De Vereniging van Nederlandse gemeenten en de Organisatie van Lokale Omroepen, OLON, die hebben gisteren een zogeheten vernieuwingsconvenant getekend. Volgens de OLON is dit het ultieme redmiddel voor de lokale omroepen in Nederland. Het is onder meer de bedoeling dat de lokale omroepen meer gaan samenwerken. En er moet ook een speciale app en een uitzending gemist voor lokale omroepen komen. Er zijn in Nederland ongeveer 280 lokale omroepen... waar in totaal meer dan 20.000 vrijwilligers werken... en ook nog 500 professionals. Het imago van de lokale omroep als een amateuristische piratenzender... moet echt verleden tijd worden, zegt de Olon. Die finale van het tweede seizoen van het BNM-programma... De Allerslechtste Chauffeur van Nederland... trok gisteravond ruim 1,3 miljoen kijkers. En daarmee was het na het acht uur journaal in goede tijden... het best bekeken programma van de avond. De eindscheid ging tussen drie vrouwen. Iris, Monique en Chanta. De dames kregen het ook zwaar te verduren. Ze moesten namelijk door Hartje Parijs rijden. Uiteindelijk bleek Shanta de slechtste van de drie. Zo, so, ik heb in Parijs gereden, jongens. Ja. Ik, ik kan gewoon auto rijden, denk ik. Nou... In Parijs zou ik nog wel een beetje oefenen. Ja, een van de koronelbroertjes die ernaast zat... en die zat geloof ik met angstzweet naast bij deze chalta. Er komt trouwens een derde seizoen van deze zoektocht... naar de allerslechtste chauffeur van Nederland. NCV en, en ICON gaan samen het tijdschrift Het Vermoeden maken. Dat is een magazine over spiritualiteit en levensbeschouwing. Samenwerking tussen de twee omroepen loopt alvast vooruit op de fusie van KRO en NCV, waarbij ook ICON en RKK aansluiten. Het eerste nummer van het vermoeden verschijnt op 22 september. Het gaat goed met het internetproject EU1. Op deze site kunnen programmamakers en filmregisseurs sponsors zoeken voor hun ideeën. Als een project genoeg geld heeft opgehaald, dan wordt het ook daadwerkelijk gemaakt. De site heeft al een half miljoen bezoekers getrokken. Een van de initiatiefnemers, acteur Waldemar Torenstra... zegt in De Telegraaf dat er al vijf projecten in productie zijn gegaan... waaronder de korte film Balance en ook een speelfilm. Als u vandaag uh, al uw PC, laptop, iPad of smartphone hebt gebruikt... dan heeft u waarschijnlijk al gemerkt dat het internet radicaal veranderd is. Sinds twee uur vannacht is er een nieuw adressensysteem bijgekomen. IPV6, vindt het Evers. Goedemiddag. Ja, hallo, goeiedag. Inter internet, zeg ik dat goed eigenlijk, IPV6? Nou, IPv6 was al een tijdje aanwezig, maar vandaag is de grote IPv6-promotiedag uh, om meer onder de aandacht te brengen dat eigenlijk, het internet heel, uh, dat eigenlijk alle nummertjes op het internet op zijn. Iedereen, het apparaat, heeft een nummertje en, dat heet, uh, en daar hadden we er een paar miljard van en die zijn uitgedeeld, die zijn op. En bijvoorbeeld China heeft nu gewoon veel te weinig nummertjes. En uh, nu moeten er nieuwe nummers komen, dat heet IP6. En daar heeft niemand enige interesse voor, maar ze raken op en dan stopt het met werken. Ja. Dus daarom is er een nieuw, uh, nieuw systeem geïntroduceerd. Daar praten we al tien jaar over, maar het moet nu echt gaan gebeuren. Ben jij er vannacht voor opgebleven? Want het was rond twee uur geloof ik hè, dat het omging. Nee, ik ben, uh, je merkt er helemaal niks van, want het oude blijft gewoon werken. Alleen, er zijn een aantal sites die nu ook via het nieuwe systeem gaan werken. Dus dat, uh, je, hoeft er niet, uh, je hoeft er niet bang voor te zijn dat het oude stopt met werken. Maar... Het probleem is, het uh, internet is gemaakt voor een paar duizend computers. En er zitten nu miljarden op. En we moeten eigenlijk gewoon, het is net zoals het, uh, nul, als het tien systeem van het telefoonnummer uh, bij uh, wat KPN ooit een keer gedaan heeft. We moeten gewoon naar een nieuw cijfersysteem en uh, waardoor er weer al die telefoontjes waar we er van miljarden van krijgen en alle auto's krijgen weer een IP-nummer. Er komen miljarden apparaten bij en die moeten allemaal op dat internet. En eigenlijk is het zo dat alle techni technische mensen en internetproviders er eigenlijk heel weinig aandacht aan schenken. Maar ik begrijp ook voor jou dat wij als gewone consumenten die niet zo goed ingevoerd zijn eigenlijk niks hoeven te doen. Het komt vanzelf goed. Ja, op een gegeven moment uh, bijvoorbeeld jouw, uh, jouw telefoontje, die gaat een IP6 uh, krijgen, dat is een wat groter nummertje. En op een gegeven moment gaat, jouw, uh, gaat Ziggo en Access for All, die gaan iets anders doen. En dan blijft jouw computer, die blijft gewoon werken. Maar de boodschap is, uh, die bedrijven die jou helpen aan het internet, die moeten wel zorgen dat ze een beetje bij de tijd blijven. Want anders is het internet gewoon vol en dan kunnen al die nieuwe apparaten er niet op. En daar is deze dag voor bedoeld. Ja. En voor jou als gebruiker blijft alles lekker goed werken. Ja. En, en, en wanneer is dit dan weer vol? Want uh, ik geloof dat er nu uh, ruim 4 miljard mensen wereldwijd op internet zitten. Uh, ja, daar komen er nog wel een paar bij, denk ik. Ja, we hebben nu genoeg uh, met het nieuwe systeem. Hebben we 30.000 nummertjes per vierkante meter. Of iedere uh, ieder mens kan wel gewoon een miljoen apparaten hebben. Dus voorlopig geen probleem. Goed, dankjewel. Internetwatcher Vincent Evers was dat. Eberhard van der Laan is gasthoofdredacteur van de Amsterdamse dakloze krant Z. De burgemeester van Amsterdam interviewde zelf een aantal mensen, onder wie uh, Angela Groothuis en ook stadsverteller Karel Baraks. Van der Laan wilde overigens niet met zijn gezicht op de cover. De dakloze krant Z wordt zaterdag bij het parool gevoegd, uh, maar is natuurlijk ook op straat te koop. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief Archief. In Scheveningen wordt vandaag het eerste vaatje haring geveild. Dat is de opmaat naar Vlaggetjesdag. Maar Scheveningen is niet de enige plaats met die traditie. Zo werd tot in de jaren 60 ook in Vlaardingen het eerste vaatje haring... dat aan Wal kwam, groots gevierd. We gaan terug naar 1947. Op een vroege morgen, nog maar kort geleden... was het in de haven van Vlaardingen een drukte van belang. De haringvloot zou weer uitvaren. En dat was voldoende om behalve familieleden... ook vele belangstellenden naar de kader te lokken. Het duurde niet lang of de schepen voeren één voor één de haven uit, de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Haring tegemoet. Nog geen vier dagen later, na het vallen van de duisternis, keerden de eerste loggers met de eerste vangsten reeds terug. De volgende morgen werden de vaten van boord gerold, opgeslagen en de inhoud gekeurd. Op de afslag gingen ze natuurlijk vlot van de hand. Naar straat- en winkelverkoop zullen de haringen nu hun weg naar de consumenten vinden. Eén zo'n kantje kwam echter niet verder dan het Vlaardingse gemeentehuis. Bij de burgemeester en een gezelschap Engelse toeristen... zich de haringen uitstekend niet smaken. Ja, zo was dat toen. 1947 ging het over. 50 jaar geleden viel het doek voor de visserijvloot van Vlaardingen. Sinds een paar jaar wordt er wel weer een eerste vaatje haring aan wal gebracht daar. Maar dat is eigenlijk alleen maar folklore. Eind april zelfs sloot de laatste viszaak aan de kade van Vlaardingen. Tja, geleden alweer dit. Hint en Sure ass. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Met één S trouwens. Um, het Mediaforum, dat doen we vandaag met Katrien Keil, uh, journalist en presentatrice. En Juri Albrecht, die is uh, ook al jarenlang journalist... en bovendien ook nog directeur bij het debatcentrum De Bali in Amsterdam. Hartelijk welkom allebei. Uh, laten we even beginnen met het plan van Peter Kloosterhuis. Die, uh, die vindt dat slotdebat dat dat een dag later moet. Wat vind jij, Katrien? Nou, toen ik het eerst hoorde, dacht ik, wat een onzin waarom de dag daarna? Nou, maar nu ik zijn argumentatie hoor, vind ik eigenlijk wel dat hij gelijk heeft. Want uh, dan is het allemaal een beetje bezonken en dan... Uh, hebben ze een beetje na kunnen denken over wat de effecten zijn en zo. Ik denk dat er dan een wat, uh, wat uh, inhoudelijk beter debat uitkomt... dan wanneer het uh, s'nachts om half vier moet met ja. één persoon. Maar dan missen we wel dat soort uh, fantastische beelden... die we nog kennen van het debat ach uh, uh, oh, Ja, uh, maar dat komt nooit die, meer die terug. Die vrolijk daar zat en, <laughs> en, en Melkert die daar met een oorworm gezicht zat. En wat ja. vind jij, uh, Juri? Nou, uh, zeker, dat is heel zonde. En het is ook mooi om politiek aan het werk te zien en dus dat ze echt live ontwikkelen hè, en dat dat komen ze welkom. Waar zit hij? Zitten is, is, is hij de premier? Is, is gaan we naar, naar, naar Paradiso uh, of gaan we naar, uh, naar uh, waar, waar dan? En dat is natuurlijk heel zeker als het close to call is en zo. Dat is echt jammer, want dat. Maar het was natuurlijk wel een beschamende vertoning met Paul Witteman. Dat ik bedoel dat deed Paul Witteman heel goed, maar ik bedoel voor de politiek en het vertrouwen in de politiek dat ze dan allemaal niet komen opdagen aan het eind en zo. Ja, dus dat vind ik eigenlijk ook wel hele slechte beurt van de Nederlandse politiek. In die zin, en ik ben het helemaal eens dat Kijk, de volgende dag is natuurlijk minstens zo interessant. Want dan begint de formatie. En dan zitten ze bij elkaar. En dan, he, en jongens, uh, dit zijn de resultaten. Uh, en meisjes, he, en, wat, en, wat, en wat gaan we nu doen? Nou. Dus, dus, dus dat, de dag daarna dat dat spannende tv oplevert. En ook goed is. En dat het he, interessant kan zijn. Dat geloof ik onmiddellijk. Maar ik vind je het je... wel jammer van die spanning op die avond Ja, zelf. precies. Want, want, ja. want dan zit je ah, toch ja. nog in de, of in de euforie. Of juist inderdaad in, de, ja. in dat verlies. Ja. En, nou ja, ja. Krijg je zo, mensen zijn moe al van zo'n hele ja. dag natuurlijk. Dus ja, zegt, de meeste verkiezingsavonden. Sorry hoor. Even spannend. Vind je dat nou echt? Ja, nou, dat de debat is altijd wel ik vind het, ja, ik, ik maar vind die, die het ontzettend spannend. Toe, jongens, het duurt ik, allemaal. Nee, ik, wel voor op. ik blijf er ja? op En ik vind het ook. Nou. Ik, het blijkt trouwens ook dat ook bijvoorbeeld die keer met die, eh, dat was 6 maart, die uitslag, eh, die beroemde debat voor, tussen Melkert en Fortuyn. En, eh, en, en toen bleek het, toen, toen zei ook nog iemand, het dijkstal geloof ik, ach, wie kijkt er nou nog? Hè? Toen keken er op dat moment anderhalf miljoen ja, mensen. Dus er zijn eh, ontzettend veel Nederlanders die toch echt wel hun democratie volgen. En op zich is dat natuurlijk ook mooi. En het is, het is ook mooi, inderdaad, wat Jurgen zegt, vind ik ook van dat mensen moe zijn. En zich kunnen verspreken en teleurgesteld zijn en die emoties zie je dan hè? Dat en dat Rutte is het, wel mooi. Rutte nou, zegt toch we hoeven van... ze niet moe voor te zijn. Dat heb je dus straks gehoord met uh, het <lacht> filmpje van Giel Beelen. Hallo. <lacht> het is toch bijzonder. Want we hebben dit vanmiddag al. Ja, het is een beetje flauw dat nu weer te horen Dat is zelf al van een heel tijd geleden. Maar ik bedoel, ja. die die die P. Van der die, die heeft er toen heel op gedoe mee gehad. Ja, maar is Roemer is het. Roemer er nog. Al... Nou, trouwens, Rutte heeft ook niet zo'n slimme opmerking gemaakt. Die wist nog niet wat de Hollandse Schouwburg was of zoiets. Oh ja. Nou, ja, Dat is hoor. natuurlijk ook wel een truur als, als je geschiedenis gestudeerd hebt en, uh Zeker, maar aan, maar aan de andere kant, ik vind dat, ik vind dat ook wel, dat moet ik toch even zeggen... ik vind dat zo ontzettend rottig dat je um, uh, uh, mensen uitlokt om uit te glijden. Om te, ik vind dat ook iets, uh, ook iets uh, smerigs en, en, ah, en, en niet oké. Ja, maar goed, als het ja, gewoon een sterveling dan is, is het, het anders al dan een beroepspoliticus, dat Het is natuurlijk ontzettend dom van die mensen die moeten goed opgeleid zijn. Je, je legt iets bloot, absoluut. Maar... Nou. Ja, je legt gewoon bloot dat ze maar boem reageren terwijl ze totaal niet weten waar het over gaat. Nou ja, dat is waar. Dat zien dat ze langer na moeten denken. Dat leg je absoluut bloot. Maar ja, je, je kan maar... ook gewoon zeggen: ik weet het Precies, niet. Kan ja. toch ook? Ja. Helemaal, Nog handig. even over dat IP6. Uh, waren jullie er Was je, jij was het, wist het, hè, of niet? Ja, <laughs> tuurlijk. Mijn <laughs> hele leven is een en al IP6. Geen idee. Ja. Ja, maar het <laughs> gaat allemaal vanzelf, heb ik begrepen. Ja, daarom. Ik maak me niet te veel zorgen. Maar wel fijn dat elke Chinees nu ook een uh, e-mailadres ja, kan hoor, krijgen. Ja, ja, maar verder is het natuurlijk gewoon een discussie over de nummerborden. Of dan nou wel of niet een ja, lettertje of een cijfertje achter moet. Hoe cares? Ja. Ik bedoel, uh, ja. ja. Oké. Okay. <laughs> nou, uh, we praten zo meteen verder over belangrijke zaken. Zullen we dat dan afspreken? <laughs> Katrien Kel, Juri Albrecht, ze blijven hier. Nu het laatste nieuws. Hier is Dorot Begens.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 Het is al maanden onrustig in de regio. Tientallen Tibetanen hebben zichzelf in brand gestoken... uit protest tegen de Chinese overheersing. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er soms zonnige momenten, maar ook enkele buien. In het zuiden- en oosten van het land is daarbij kans op een klap onweer. Er waait een matige tot vrij krachtige wind... die vanmiddag van zuid naar zuidwest tot west draait. De maximumtemperatuur komt uit tussen 16 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Vanavond nemen de buien in activiteit af en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt naar ongeveer 11 graden. Morgen is er veel bewolking en af en toe valt er regen. Later in de middag en avond volgt nog meer buiige regen. Desondanks ligt de temperatuur nog behoorlijk hoog. Het wordt gemiddeld 19 graden. Ook na morgen blijft het wisselvallig met elke dag een behoorlijke neerslagkans. Alleen de zaterdag ziet er wat beter uit. De middagtemperatuur ligt met circa 18 graden iets onder de normaal voor begin juni. ANB verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht kan je bij Geleen... ter hoogte van het knooppunt Kerensheide niet kiezen voor de A76... richting Heerlen. Dat komt door wateroverlast. En op diezelfde A2, verder in de richting van Maastricht... staat tussen Meersen en het knooppunt Europaplein 3 kilometer. Lunch met Jurgen van der Berg. En het Mediaforum met Katrin Kel en Jurie Albrecht. Sinds het SP-congres dit weekend wordt Emil Roemer steeds meer genoemd als premierkandidaat. De SP boekt een reis naar het torentje, kopte de Volkshand vanochtend. De vragen over een mogelijk premierschap zijn niet van de lucht. En nou ja, Roemer die wentelt zich in die aandacht. We zien hem overal opduiken. En hij vindt het allemaal wel prima. Katharine, wat vind jij ervan dat Roemer zo wordt neergezet? Nou ja, hij doet dat natuurlijk zelf door, door luidruchtig te roepen dat hij graag premier wil worden. Wat eigenlijk best heel ongebruikelijk is in de Nederlandse politiek, volgens mij. En dat doet toch bijna niemand ooit. Dus alleen dat al is uh, opmerkelijk. Ja, en ik weet het niet hoor. Uh, het is nog steeds geen september. En wie weet wat er intussen nog gebeurt. Dadelijk zijn ze helemaal niet de grootste. En dan? Ja, piekt hij te vroeg? Ja, dat is natuurlijk zo'n term uit de sport. Maar, <laughs> ja. um, maar dat heb je, heb je in de in de, heb je in de politiek absoluut ook. Um, ja, ja, het is moeilijk te zeggen. Het is altijd weer anders. We hebben nu dus binnenkort de reces en dan een lange zomerstilte. Ik bedoel, dan is gewoon iedereen weg. En, en dan is het patsboom. Hè, nog twee dus weken. Plus al die sport, dat leidt ook een beetje en sport, af. En, en dan is het patsboom. Uh, dus je moet, um, wil je zeg maar, ja, een beetje jezelf goed positioneren... en framen en he, duidelijk maken wie je bent. En dan zul je dat toch, denk ik, in dit geval voor de zomer moet doen. Het dus is een, een soort cliffhanger, die... begrijp ik. Ja, het is natuurlijk een beetje gokje voor die teams die daar uh, op zitten. Maar ik begrijp dat wel, want het is te kort vlak voor de verkiezingen in september. Ik kwam media aandacht en seizoen zou ik maar zeggen. Half augustus is iedereen toch al ja, terug? We nog een maar, hele maand. Een kleine maanden? Ja. maand. Ik al weet het niet. Dat lijkt me. Nou, ik vind eh, het genoeg, hoor? Elke ik, dag dat gedoe over maar die politiek. Maar te vroeg pieken zou ook een optie. Zou, dat is een gevaar. Maar ik kan me wel voorstellen. Want, want, eh, heeft natuurlijk groot gelijk. Het is, het zijn ook de kranten die erop inspelen, Maar het is zeker ook de SP die hè, dit aanjagen en hmm. aanbakkert... En het is niet het komt niet uit de lucht ah, vallen. Het, het nee. is echt wel strategie op de achtergrond. want uh, uh, uh, als we dan uh, uh, Samson die die zien we eigenlijk heel weinig de laatste. Dagen. ja, dat is eigenlijk nogal treurig, vind ik. ja. ja. ja. Nee, maar dat kan dus ook uh, zijn. van, ik wil niet, ja. ik wil nu niet te veel. Uh, Opvallen en dan straks toeslaan. Misschien. Dat kan ook strategie zijn. Dat je, dat je ja. denkt dat je zeg maar, in, in wiel gaat hangen. En, uh, hè, en dan de Voordat je erover. zadelpijn krijgt. Ja, en en droppen en, en en erover aan het eind van de, de massasprint. Aan het eind. Dat kan ook. <tus> ja. Ja. Maar het zou dus kunnen dat het campagne-team van de SP. hier gewoon over nagedacht heeft. We gaan even, even flink inzetten. Ja. En dan blijft het een beetje ja, hangen. Het misschien. zou natuurlijk ook kunnen dat het campagne-team van SP. en VVD hierover nagedacht hebben. Want het is altijd. Keekje, links en rechts, dat werkt lekker. Dat wordt gesuggereerd. Dat ontkennen ze steeds heel In ieder geval is het misschien niet eens. Misschien zijn er niet eens telefoontjes over maar uh, hebben ze beide dezelfde soort reacties? Van, hey, lekker tegen elkaar uh, tekeer gaan, dan komen we samen omhoog. Nou, het is in elk geval wel duidelijk. Ik ja. bedoel, het is of nou, links was... of rechts. Ja. Nou, dat is makkelijk. Zie jij in Roemer de volgende premier van uh, Nederland? Ja, ik weet het niet hoor. Als ik dan zie dat die mensen die 150.000 euro verdienen... 65% belasting wil gaan laten betalen... en de hypotheekaftrek uh, voor die mensen wil afschaffen... ja, dat vind ik toch wel heel heftig. Die mensen, daar ben jij er ook een van, toch? Nee, uh, nou, helaas verdien ik geen 150.000 oh, okay. euro meer. Okay, okay. <laughs> maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik vind het nogal wat. En ja. dat zijn natuurlijk dingen waar ze niet erg over toeteren. Um, maar dat zijn wel de consequenties. Kijk, ik moet zeggen, ik heb ook een keer SP gestemd... toen Jan Marijnissen uh, de leiding had. En dat deed ik eigenlijk voornamelijk naar aanleiding van het boek... wat hij had geschreven in de tijd, waarin hij zei dat uh, hij het belangrijk vond... dat er goed functionerende bedrijven waren in Nederland. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want als de bedrijven goed functioneren... hebben mensen werk. Dus, maar ik nou, kreeg hij staat nu... er nu ook in het programma, 3 miljard willen ze investeren in de economie. Ja, dat ja, is toch maar... wel uh, iets wat je niet heel vaak uit SP-kringen hoorde. Dat uh, is waar, dan. maar of het zal helpen met deze economie is ja. natuurlijk maar de vraag. Jori, dat is een, een punt natuurlijk. Uh, even, uh, zeg maar, als je nu diehard SP'er zou zijn, dan, dan, uh, en je leest dat programma nu... dan zie je toch dat daar wel wat verschuiving in zit. Uh, dat het iets meer... Uh, ja, en natuurlijk. de scherpe kantjes zijn er wat vanaf. af. Nee, ze, willen, ze willen naar de macht, hebben ze ook altijd gezegd. De Lange Mars, die is begonnen in Os. En, en, en, en, en daar, zijn ze, daar zijn ze nu bijna. Hè? En ze waren al een keer eerder bijna natuurlijk, mm -hmm. onder Marijnissen. Uh, um, ze zijn er nu weer bijna. Bijna dus de, de meeste kiezers zitten natuurlijk toch in het midden. Dus je zal, als je echt naar de macht wil, naar het midden moeten bewegen. Dat kan natuurlijk ook, want um, uh, ze zijn nog altijd een stuk links van de Partij van de Arbeid en ter linkerkant van hun zit niks. Hè. Dus ze, ze kunnen dat natuurlijk strategisch best doen. Er zullen best wel kiezers zijn bij de PVV die dat jammer vinden. Bij de PVV zijn maar ze lijken ja. ook wel Gelijk. verdomd veel op elkaar, vind ik. De, de verschillen zijn met een loop te zoeken tussen die twee, um, vind ik. Ik denk um, dat Roemer het daar niet helemaal mee eens is. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, zeg natuurlijk, en er zal ze het ook niet meer eens zijn. Maar het is wel opvallend dat ze beiden nogal na. Uh, naar de polder kijken. En een land wat zijn geld verdient over de grenzen. Terug willen ja, ja, maar achter toch achter daar, de grenzen, Ook daar maar... zegt de SP nu over. Van ja, dat, dat zegt, Dat zegt. Uh, zegt. Maar kijk, Katrine ja. heeft de spijker op de kop. Tegen de tijd dat, uh, uh, dat hun programma wordt doorgevoerd... is het Nederlandse bedrijfsleven gewoon helemaal kapot. Dus we slaan natuurlijk internationaal een ongelooflijk playfiguur... om Bolkestein eens even te, even te citeren over Wilders. Met Roemer als premier. Je moet je eens even voorstellen dat je je hele economie... Plat he, dat ik bedoel, een partij die uiteindelijk voortkomt... uit de partij die nog aan de macht is in China... met concentratiekamp Tibet om de hoek. He, die zijn net vandaag gesloten hebben weer. Ja, ik bedoel, laten we even wel wezen. Daar hebben ze zich dan wel min of meer van losgemaakt. Maar het is natuurlijk echt, het is echt te hopen dat Nederland het bespaard blijft. Eerst waren we bang voor premier Wilders. nou moeten we bang zijn voor premier, voor, ja. <coughs> premier SP. Katrien, jij al jarenlang in die media... en ook natuurlijk daar ideeën over van hoe je dan, uh, nou ja, hoe je daar punten kan scoren. Nou, Roemer doet het heel goed bij het volgende. Want het is een aaibaar iemand. Het uh, zou zo ja, je dat buurman heeft me kunnen zijn. Ik was oom... van, van het begin af aan een beetje verbaasd, omdat ik vind dat een SP'er, dat is in mijn ogen een, uh, een zware sjekrokende man met een spijkerjackje aan, uh, die net van de fabriek <lacht> komt. En ja, dat is roemer, dus helemaal niet eigenlijk. Dus van het begin af aan heb ik gedacht: er klopt iets niet. Een man met een pak en een das van de sp. nee. Nee. Nou, het is gewoon, die, toch, nou, ik vind dat hij het, ik bedoel, hij doet het heel goed. De man, de ja, das, dat, zeker, ja, doet een man met een pakken en een das. zeker. is gewoon het heel goed, maar het een, is wel een, raar eigenlijk. Een, een, een, een, een leuke burgerman, met, dat kan toch ook bij de SP. Met, die had toch altijd ook die meneer De Wit in die ja. fractie. Die vond ik ook wel een echte SP. Jan toch, De dat, Wit. Ja, ja. Ja, nou ja, ik had Harry toch eigenlijk... van Bobbel met een das, dat uh, blijkt ook te kunnen, zien we de laatste tijd. Ja, die wil minister. Die is ja. duidelijk ministeriabel <gacht> ja, aan het worden. Eigenlijk heb jij de grootste gelijk natuurlijk door te zeggen: van ja, eerst maar eens die verkiezingen en we kunnen nu allemaal wel speculeren. Maar het uh, moet ook allemaal nog even gebeuren. Ja, natuurlijk. want die Marijnen had natuurlijk ook een heleboel zetels. Maar uiteindelijk is hij nooit nee. aan de macht gekomen. Maar ja, dus... die is er een beetje buiten gehouden toen natuurlijk. Die heeft zichzelf ook een beetje buiten gehouden. Door tegen de formateur toen te zeggen dat hij niet beschikbaar was. En toen was de trein opeens voorbij. Um, Sorry. Iets anders, die voetbalprogramma's die zijn uh, tussen begonnen. Het blijkt nu voor de tweede avond op rij dat V.I. Oranje het wint van uh, Studio Studiosportzomer. Hebben jullie gekeken toevallig of niet? Nee, ik heb niet gekeken, maar ik heb natuurlijk wel eens naar alle tweede programma's gekeken. Ik moet zeggen, als programmamaker ben ik eigenlijk heel erg verbaasd. Want het is tegen alle uh, regels van de kijkcijfers in, zeg maar. Want het zijn alleen maar talking heads uh, bij uh, VI. En je zou dus denken, nou, uh, een programma waar echt uh, stukjes voetbalwedstrijd worden weergegeven... dat is ja. sowieso aantrekkelijker. Is dus niet zo. Vind ik bijzonder. Ja, Juri, jij? Ja, ik kijk bijna niet, want ik ben iedere avond ongeveer in de balie... En we hebben trouwens binnenkort ook het GK uh, in de balie, uh, al, al uitverkochte avond. GK debatteren, ja, of uh, wat ja, is dat? Ja, ja en da, da, nou, we gaan het over van alles, maar, hebben, maar nu, natuurlijk ook gewoon over de Oekraïne... en de manier waarop je als mm. homo je leven niet veilig bent. Ja. En um, uh, um, ja, ja, dat vind ik trouwens ook jammer, van die, van die praatprogramma's over voetbal. Ik bedoel, er mag toch iets van maatschappelijke ja, maar context dat, dat in? Ja, maar dat doen ze dus bij Studio Sports, juist wel. Gisteravond, uh, eigenlijk een heel mooi filmpje. Leo Blokhuis en Willem Kief, die naar Auschwitz gingen... en daar ja, uh, prachtig uh, over vertelden, in de zin van... hoe ja, hoe nee, dat is dat is absoluut. Ja, vind ik ook dus, goed. dus dat gebeurt daar nou. wel. Maar blijkbaar vinden mensen het leuker om, om ja, met de bitterballen ballen erbij uh, een beetje naar dat gezamenlijke. Ja, van... ja, nou hoe ze elkaar keihard afzeiken natuurlijk. Dat is, kijk, dat is toch iets. Daar geniet ik ook van hoor. Ik vind dat gewoon super. Dat mensen, je voelt door alles heen dat ze wel van elkaar houden. Maar ze zeggen maar, gewoon zie je het is wel eens geprobeerd om ook zo'n vrouwenprogramma te krijgen. Dat ja. er vrouwen aan tafel die over. Waarom kan dat niet? Omdat vrouwen elkaar niet op die manier de waarheid kunnen zeggen... omdat ze dat altijd persoonlijk nemen. Dus als, uh, als je iets tegen een vrouw zegt over voetbal en je zegt het tegen haar, dan denkt zij meteen dat het ook over haar gaat. Mm -hmm. En dat maakt het zo moeilijk. Dus, maar dat, daarom kan ik zo van die mannen genieten, omdat die elkaar op de bek kunnen slaan en de afloop gewoon een biertje kunnen drinken. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, nou, dat is natuurlijk het geheim van het programma. Het is zo'n jongensclub. Ja. En dat is gewoon leuk om naar te kijken. En dat is misschien tegen de wet van de TV, en dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval dat succes van zo'n jongensclub. Dat is aanstekelijk. Ja, en, de ja, rol, dus, en de rolverdeling, een beetje ja, mopperende geweldig. Johan Derksen... Ja. Van de Grijp, die in ja. uh, voetbal inhoudelijk hartstikke goede dingen zegt... maar ook altijd wel een leuke anekdote heeft. Ja, het vroeger wel in gelichte kringen van Joop van Tijn... en Hugo Brandkort, die is op de radio hè, rond een tafel en zo. Dus, zeg maar, dat, dat, dat, dat, dat, dat doet het goed. Dat, dat vinden kijkers leuk, dat gun je ze. Dat, hè, ja. dat, dat, dat je wil weten hoe dat die ruzietjes zijn. En ja. Dan, ja. We moeten straks natuurlijk zien als die wedstrijden echt gaan beginnen... Of, of, of dan de verdeling nog steeds zo is. Want dan heeft de NOS natuurlijk het voordeel... van dat ze die wedstrijd ook uh, ja. uitzenden. dus ja. Nou ja, we gaan het wel zien. Dan nog even iets anders. Dat is nu uh, vandaag begonnen en morgen ook nog trouwens. Uh, duizenden fietsers die de AlpduS beklimmen. Ze doen dat om geld bij elkaar te fietsen voor de bestrijding van kanker uh, onder de naam 6. Veel aandacht in de media, radio en tv. Uh, het is eigenlijk steeds meer geworden de afgelopen jaren. Uh, de NOS is er vanavond en morgen ook bij met een uh, tv-uitzending. Vind jij te veel aandacht? Nou, te veel. Kijk, uiteindelijk halen ze geld op en wordt daar weer uh, nieuw onderzoek mee gedaan. Dus dat kan wat dat betreft nooit, geno nooit genoeg zijn. Maar ik denk wel, het is een typisch teken van de tijd. Wij denken dat wij alles in handen hebben. Dat we alles kunnen regelen, alles kunnen organiseren. Alles is maakbaar, alleen kanker niet. En het is eigenlijk een soort, in mijn visie... een soort wanhoopskreet. Zo van, ja, we kunnen er niks tegen doen. En het kan iedereen overkomen. Maar laten we dan maar gaan fietsen, weet je wel. Of laten we dan maar een gale houden met pink ribben of zo. Dat je, dat je het gevoel hebt dat je iets doet... omdat je volslagen, machteloos bent. Maar ja, daar. goed, ik mag, ze willen 30 miljoen ophalen. Nou, van dat geld wordt natuurlijk weer onderzoek gedaan. Precies, dus je kunt dus zeggen, is van, heel goed. het is altijd weer een stap dichterbij... Uh, Zeker, ja, weet, ja maar uh, of het nou altijd zo moet op een manier van als je niet fietst uh, en je krijgt kanker... dan is het je eigen schuld. Want dat klinkt er ook een beetje in door, weet uh -huh. je wel. Dat zou ik dan toch wel jammer vinden als dat uh, gebeurt. Dit is inderdaad kritiek. Jean-Pierre Gele van de Volkskrant, uh, tv-criticus... die schreef uh, vanochtend hoe zieker, hoe media mimieker... Uh, dat en Dat kankere is dat we moeten wassen. Dat we dat even voor elkaar moeten fietsen. Uh, ja, ook wel een beetje zuur vind ik hoor. Als ja, ja, maar het is wel echt een briljant geschreven column, vind ik. En hij is heel geestig ook nog En hij heeft wel een punt, natuurlijk. Dat, dat, dat lijden en dat media-genieke. En uh, diegene is nu al dood. En we hebben nu ook een vriendin die gaat binnenkort ook dood. En wij mogen daarvoor nu ook fietsen voor haar en zo. Daar zit natuurlijk iets, iets ook. Er zit ook, iets in, van, er zit ook iets, iets, iets in van de levenden die toch maar lekker leven. Hè? En zo. Zit ja, soms ja, oh. nou, vind ik ook wel, wel iets, iets, iets van kijk mij nou. Hè, uh, ik ben lekker gezond. Ja, dacht. ik ben lekker gezond en zo. Oh. Terwijl, uh, nou, ik, aan de andere kant, het is natuurlijk hartstikke goed... dat mensen tenminste wat doen in plaats van bij de pakken neer te zitten. Tuurlijk. En ja, Je en kan ook depressief worden, uh, uh, uh, niks meer doen... en dan wordt er geen 30 miljoen bij elkaar gefietst. Maar het ziet er natuurlijk niet uit, dat gezweet met die te dikke lichamen. Die, <lacht> het is toch verschrikkelijk. Zeg. Dat is dan nog heel maar, wat anders. Er is dus ook altijd een, uh, mensen die dan ook heel kritisch aan de kijken zeggen... ja, maar goed, dat gebeurt alleen maar voor de kijkcijfers, voor de luistercijfers. Uh, maar de, vermoed jij dat ook of niet? Ik heb toch het idee, onze eigen NGV is er heel druk mee... Uh, dat dat wel uit, ook gebeurt vanuit een, een, een betrokkenheid... en niet alleen maar van, oh, we kunnen nou, daar ook nog kijkers mee Ik kan je verzekeren dat er geen enkel programma wordt gemaakt... waar geen kijkcijfers worden verwacht. Dus in die zin heb je gelijk. Dus dat het wel degelijke invloed Natuurlijk. is? Ja, ja. Late Leed, scoort natuurlijk. En, en, en dramatiek. En, en ook wel namaakdramatiek. En, en val, vals uh, uh, sentiment. En zo. Dat, dat scoort allemaal. Ja, dat, daar wordt het toch ook echt heel erg om gemaakt. Maar dat heeft mooi als bijverdienste. Kijk, die, dat soort tv wordt toch wel gemaakt. De slechtste uh, chauffeur van Nederland bestaat ook. Ja, eerder in de uitzending gehoord. <lacht> daar hebben we nou maatschappelijk verdomd weinig aan. En hier, hè, dus hier zit een... een nou een wel dat je extra oplet op de weg. Want Als iedereen maar altijd door rood rijdt en zo. <lacht> nee, dat is misschien ook wel waar. Ja. Nee, maar, maar goed, die heeft wel een echt positief bijeffect. Natuurlijk ook voor die mensen. Die, het is een verbondenheid. Er zijn mensen die daar samen fietsen, er zijn ja, mensen die nou. familieleden hebben die dat fijn vinden, dat mensen dat voor hun doen. Ik bedoel, dat is wel echt waar. Conclusie Ik wel bedoel. ermee doorgaan dus? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Nou, goed. Ja. Dank voor jullie komst hier. Juri Albrecht ah. en Katrien uh, Kijl. Zometeen uh, Roeland Bol, die gaat meespelen in de Nationale Nieuws- en Sportquiz. Hij komt uit Den Haag. En dit is een liedje van het laatste album van Agda en de Munich. Dat heet Het Heerst. We draaien, zoals zij het uitspreken, suiker en azijn.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 Dagen van al zijn lief, dus ik vraag je mocht hij bestaan? Zeg hem. Dat je wel ooit was, gloeit als de zon warm in mijn ruw. En alle dromen laat ze komen. Ik, Ik weet gaan gaat al het, het suiker het en azijn. En dan liggen ze in de schel Ik kende misschien Fire and Rain van James Taylor. Dat was uh, hun uh, versie eigenlijk suiker en azijn. En de mannen namen dit uh, op in uh, de sunstudio's in Memphis. Acteurs en de Munich waren dat. We gaan uh, beginnen met de Nationale Nieuws en Sportquiz. Roland Bol is de kandidaat van vandaag. Hij is uh, 31 jaar en komt uit Den Haag. Werkt bij een ministerie? Ja, inderdaad. Welke precies? Binnenlandse part? Zaken. De Binnenlandse Zaken. relaties. Ja. Ah, oké. Okay. Uh, nou, dat is leuk. En wat doe je daar precies? Ik uh, geef, ben beleidsmedewerker en ik geef advies over uh, het huisvestingsbeleid van het Rijk... En daar speelt op dit moment een heleboel rondom... Uh, ja. Ja. we zijn aan het kijken en aan het concentreren in de regio, zeg maar. Ja, dus we maken ja. voor elke uh, provincie een masterplan. En dan gaan we kijken van... Uh, hoe gaan we dat doen met die uh, rijksdiensten? Kom je nou de minister heel vaak tegen bij het, uh, nou, het conceptapparaat? Ik, ik zie haar meer op de televisie dan in, de, in het ministerie, hoor. Ja, ja. oké. Okay. Is dat kritiek? Of, uh, nee, ja, nee, nee, absoluut niet. Nee, ik vind het <laughs> een hele goede minister. Een constatering. Ja. Um, goed, uh, Nou, we gaan kijken hoe je het uh, in de quiz doet. Uh, 44 punten, dat is de te kloppen scoren. Dus daar moet je in ieder geval overheen. De Nationale Nieuwsquiz. Er is enorm veel discussie over, maar nu zijn ze eruit. Er is een akkoord over ritueel slachten. Het blijft mogelijk. Simpel gezegd, maar niet met een heel klein mes een groot beest doden. Dat kan niet. Ik vind met alle afspraken die we nu hebben gemaakt... we echt belangrijke verbeteringen in het dierenwelzijn aanbrengen... met het volle behoud van het grondrecht van de vrijheid van godsdienst. Staatssecretaris Bleker heeft dus een compromis weten te sluiten... over de rituele slacht. Er komt geen verbod op de onverdoofde slacht, maar wel strengere voorwaarden. Hier is vraag 1. Eén van die voorwaarden is dat het dier na de halssnede... binnen een bepaalde tijd het bewustzijn verloren moet hebben. Als dat niet is gebeurd, dan moet een dier arts ingrijpen. Na hoeveel seconden is dat het geval? Ik dacht 40 seconden. Dat is goed. En vraag 2. Staatssecretaris Bleker is blij met dat compromis... maar het Kamerlid dat het initiatief nam voor het wetsvoorstel... is teleurgesteld. Wie is dat? Dat is mevrouw Tieme. Marianne Tieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren... uit de gisteren kritiek op het convenant... omdat de afspraken volgens de partij geen wezenlijke bijdrage leveren... aan het dierenwelzijn. Tieme is verbaasd dat het convenant gisteren is getekend. Het lijkt namelijk sterk op een voorstel... dat eerder nog door de Tweede Kamer is afgeschoten, zei ze. We gaan naar vraag 3. En dat uh, ja, hebben we al gezegd deze week. Sportzomer komt eraan. Begint vrijdag hier op Radio 1. Dus uh, er zit een sportvraag ook in de quiz. Hier is die vraag 3. De voetballers zitten inmiddels een paar dagen in Krakau. En wilden iets terugdoen voor de gastvrijheid van Polen. Ze hadden een cadeau voor de kinderen van Krakau. Wat was dat? Ik dacht een voetbalveldje van de Johan Foundation. Dat is goed, een Orange Cruijff Court, een voetbalveldje dus. De spelers hebben ongeveer 100.000 euro aan wedstrijdpremies afgestaan... om dat trapveldje in de wijk Bronowice in Krakau mogelijk te maken. Vraag 4, terwijl de Oranje-fans lekker aan het speculeren zijn... over de kansen van Oranje en wie op welke plek moet spelen... is er één speler die daarover niet meer met de pers wil praten. Om welke voetballer gaat het hier? Volgens mij is dat Klaas-Jan Huntelaar. En dat is goed. Hij kreeg van de bondscoach te horen dat hij niet de eerste keuze is. Maar Robin van Persie en de Hunter is daar op zijn zachtste zeg niet heel blij mee. Ja. We gaan naar vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik begrijp dat mensen die uh, vragen hebben van wordt dit nou als woon-werkverkeer gezien, ja of nee. Uh, dat, dat, uh, uh, dat mensen daar een klip en klaar antwoord op willen hebben. Volgens mij is dat Frans Wekers, de staatssecretaris van Financiën. Voor iemand die in Den Haag werkt, ja. ja. Moet je dit moet weten. Je, ja, ja, moet je ja. weten. En het is inderdaad goed. Helemaal goed. Frans Wekers van Financiën is die. Het kabinet schuift de forense belasting van de Kunduz-coalitie op de lange baan... omdat het technisch te ingewikkeld is om op korte termijn uit te voeren. Vraag 6. Hoeveel geld zou er bespaard worden met die forense belasting? Ja, dat was volgens mij 1,2 miljard of zo. Het is uh, 1,3 miljard. Ah, ja. Ik denk dat de marge iets te groot is om het goed te mogen rekenen. <laughs> ik heb er niet voor de bank staan. Nee, nee ik ook niet, hoor, trouwens. Uh, maar goed, het antwoord is fout. Dan naar de laatste vraag. Gaat goed tot nu toe, uh, dat moeten we gewoon zeggen. Uh, maar die laatste punten kunnen er ook nog even bij. Vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus we zoeken één term uit het uh, nieuwsaanbod. En de vraag is simpel, wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben ontdekt, bezongen en vernoemd. Drie. Bij mij heb je pas echt een broeikaseffect. 2. Ik ben pas in 2117 weer te zien. 1. Alleen het uiterste noorden van Nederland had vanmorgen goed zicht op mijn overgang. Stop. Ja, volgens mij was het uh, Venus die voor de zon uh, langs ging. Ja. Maar ja, hoe noem je dat in één woord? Ja, Venus. Venus, ja. <laughs> ja. Ja. oké. Okay, ja. Ja, nee, nee, goed, het woord Venus wil ik graag horen. Uh, de eerste aanwijzingen ontdekt, bezongen en vernoemd. Uh, de Babyloniërs beschreven Venus al rond 1600 voor Christus. Uh, shocking blue, zong natuurlijk Venus. Yes. En Venus Williams is een tennister, dus uh, ah, okay. ook, ook vernoemd uh, ja. Venus. Uh, gaat schuil achter een dik wolkendek. Nou ja, vanochtend inderdaad uh, was hij te zien voor de zon. En uh, ja, de rest van het land uh, moest het vooral uh, gokken. In het noorden was het nog een beetje te zien in ieder geval. We komen in totaal op uh, zes. Helemaal niet slecht. Dat betekent dat er in ieder geval acht vragen goed moeten zijn... om over de hoogste score van nu heen te komen. 44 punten. Ik ben er helemaal mee eens.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 En daarmee lijkt ook de aloude slogan... Zeg nee, stem SP in de prullenbak te zijn verdwenen. Sterker nog, het concept verkiezingsprogramma... daarvan zou je kunnen zeggen dat de scherpe kantjes... er best wel een beetje af zijn... En dat ze bereid zijn tot compromissen. Het is goed dat SP zich gematigder opstelt om te kunnen regeren. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent, u kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. www.stand.nl is de website waar u terecht kunt. En als u twittert eens of oneens, doet, dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Roland Bol, 31 jaar uit Den Haag. Hij heeft het uh, in principe voor het grijpen. Hij kan uh, dik over de hoogste score nu heen gaan. Maar dat moet hij ook nu even nog zijn best doen. Uh, acht vragen moeten in ieder geval goed zijn om over die uh, 44 punten heen te komen. Maar liever wat meer, want er komen nog wat kandidaten voorbij. Ja. Vraag uh, uit laten stellen, antwoord geven of pas zeggen, dat is de devies. Daar komen ze. De nationale nieuwsbiz. Welke tennissen haalde de halve finale van Roland Garros door de Fransman Tsonga te verslaan? Federer. Dat is Djokovic. Welke wetenschapper kreeg gisteren een lintje opgespeld door premier Rutte? Dijkgraaf. Dat is goed. In welke Haagse wijk was het gisteren onrustig na een politieinval? Laakwartier. Goed. Een Nederlands ambtenaar stond gisteren voor de rechter wegens spionage. Voor welk land spioneerde hij? Uh, Rusland. Dat is goed. Wie treden er volgens een kritisch rapport niet op tegen overtredingen op straat in Rotterdam? Stadswachten. Dat is goed. Welke Duitse voetballer zouden de nacht hebben doorgebracht met een bekend naakmodel? Boateng. Dat is goed. In welke plaats werden deze week vier honden onder invloed van ecstasy bij de dierenarts afgeleverd? Pas. Dat was in Hilversum. Voor het eerst is een vliegtuig van Europa naar Afrika gevlogen. Op wat voor brandstof? Zonne-energie. Dat is goed. Aan welke universiteit kan er binnenkort ook boeddhisme en hindoeïsme als studierichting worden gekozen? Een hele rare universiteit. De universiteit van Amsterdam? De, ja, welke? Ja, dat is goed. Uh, wat voor dier heeft in uh, Diergaarde Blijdorp met een steen een ruit vernield? Pas. Dat is een ijsbeer. De moeder van welke zangeres gaat een boek schrijven over haar overleden dochter? Amy Warehouse. Dat was Whitney Houston. Wie heeft gisteren bekendgemaakt niet voor het CDA de Tweede Kamer in te willen? Gisteren. Vandaag Sabine Uitslag, volgens mij. En gisteren, nou, misschien was het ook wel Sabine Uitslag. Het was Jack de Vries. Oh, Jack de Vries. Welk Amerikaans bedrijf wil geen reclame voor fastfood meer uitzenden... die gericht is op kinderen? McDonald's. Dus Disney. Oh. De NS heeft besloten om wat voor soort dienstregelingen af te schaffen. Zomaar uh, vakantiedienstregelingen. Dat is goed. Het vergassen van welke vogels rond Schiphol... maar gewoon Kansen. doorgaan van de rechter. Dat is goed. Hoe heet de zanger van de platters die gisteren is overleden? Riet. Ja. Riet, zei hij. Ja. Het is alsof je al uw cd's in de kast hebt staan. <lacht> nou, ik ken maar één nummer van <lacht> zo. Only you, hè? Only you. Only you. Ja, <lacht> ja prachtig. Um, only you... De vraag is even, uh, waren het er uh, acht? En dat waren het. Er waren zelfs meer tien, om precies te zijn, in okay. deel twee van de quiz. En dan kom je op zestig. een beetje je gemiddelde score, uh, dus dat hoeft niet verkeerd te zijn. Uh, want voorlopig was het er allemaal dik onder. Maar of die tot zondag stand houdt, dat weten we niet. Ik hoop het. Uh, gewoon bij blijven luisteren en we gaan het wel zien. Je krijgt uh, nu de kaarten mee voor uh, beeld en geluid. De lunchradio. De beker. Ik belde gisteren mijn vrouw, die zei je, wil je niet altijd mok zeggen? <laughs> dat is toch een heel normaal woord, een mok. Of niet? Ja. Ja. Koffiemok, zeggen wij toch. Maar goed, die mevrouw vindt dat vervelend. Dus voor haar zeg ik dan nu voor deze ene keer beker. En wat hebben we nog meer? De lunchbox. Dus ja. daar kan je broodjes in doen en mee naar het ministerie nemen. Ja, ik ben er blij mee. Goeie reis terug. Dankjewel. En bedankt voor het meedoen. Ja hoor, dan. We gaan uh, even ons verpozen. Dat doen we met het NOS Journaal. En daarna melden wij ons weer. En dan gaat het over slecht nieuwsgesprekken. Inge Eekhout, die werkt in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam... moet vaak van die gesprekken voeren. Hoe doe je dat? Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV De Radio 1 Sportzone. Negen weken lang. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. de mix van nieuws en sport. The we Al het nieuws uit binnen en buitenland.